8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Nieuwe bombardementen op Syrische stad Homs. Euro kan best zonder Griekenland, zegt Kroes. En NS en ProRail past de winterdienstregeling laat aan.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 Eurocommissaris Kroes vindt dat de euro ook goed zonder Griekenland kan. In de Volkskrant zegt ze dat er geen man overboord is als de Grieken uit de eurozone moeten worden gezet. Er wordt steeds gezegd als je één land laat uitstappen of vraagt om uit te stappen, dan stort het hele bouwwerk in, maar dat is gewoon niet waar, zegt Kroes. Ze is er overigens geen voorstander van dat Griekenland de euro inruilt voor de drachmen, maar volgens haar komt Athene zijn belofte niet na met te weinig bezuinigingen en te weinig hervormingen. Kroes vindt dat Griekenland een voorbeeld moet nemen aan Italië... waar de nieuwe premier Monti volgens haar wel voortvarend te werk gaat.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 Schultz constateert dat de reizigers onvoldoende zijn geïnformeerd door de NS en ProRail. Een Nederlandse zakenman heeft voor de rechter in de VS bekend dat hij illegaal goederen heeft vervoerd naar Iran. De 50-jarige man uit Purmerend regelt het transport van onder meer chemicaliën en isolatiemateriaal van een bedrijf uit New Jersey via Nederland naar Iran. De producten kunnen onder meer worden gebruikt in de luchtvaartindustrie... En daarmee overtrad de Nederlander de Amerikaanse sanctiewetten tegen Iran. En werd in augustus aangehouden op de luchthaven van Newark. De Nederlander had 20 jaar cel kunnen krijgen. Maar omdat hij heeft bekend, kan hij hooguit 5 jaar cel... en een boete van 250.000 dollar krijgen. Hij krijgt op 15 mei te horen wat zijn straf is.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 Rusland zegt dat het de export heeft beperkt omdat gas nodig is voor binnenlands gebruik. In de Filipijnen zoeken reddingswerkers naar overlevenden van de aardbeving van gisteren. Er worden nog tientallen mensen vermist. Zeker vijftien mensen kwamen om het leven. Huizen zijn door aardverschuivingen bedolven onder het puin. De aardbeving was op het eiland Negros. Na de beving werd een tsunami waarschuwing afgegeven, maar die werd kort daarna ingetrokken. Veel wegen zijn door aardverschuivingen onbegaanbaar en ook veel bruggen zijn ingestort. En daardoor komt het reddingswerk moeilijk op gang. De vrees bestaat dat het aantal slachtoffers in de Filipijnen oploopt. Een meisje van tien uit de Amerikaanse stad Kansas, het staat Kansas heeft tijdens een scheikundeles een nieuw molecuul ontdekt. En daardoor geldt Clara Lezen als co-auteur van het wetenschappelijk artikel waarin de vondst wordt gemeld. Een docent van de Montessori-school van Clara had voor de scheikundeles een plastic bouwpakket meegenomen waarmee modellen van moleculen gemaakt kunnen worden. Clara maakte een model met zuurstof, stikstof en koolstof dat compleet nieuw was voor haar docent en ook voor een hoogleraar die werd ingeschakeld. De kans bestaat dat het nieuwe molecuul van Clara gevaarlijk is... omdat het dezelfde atomen bevat als nitroglycerine. Een bijzonder krachtig explosief. Wel het weer nog zonnig, maar in de middag meer bewolking... en langs de noordkust kans op een enkele sneeuwbui. Middagtemperatuur ongeveer min 4 bij een stevige noordoostenwind. Ook morgen zon- en wolkenvelden, het blijft droog. En bij een koude noordoostenwind wordt het ongeveer min 2. De rest van de week blijft het koud en droog winterweer... met overdag lichte vorst en in de nachten matige tot strenge vorst. Vanaf zondag is er grote kans op dooi. ANWB Verkeersinformatie, het is toch een drukke ochtendspits geworden. Er staat 260 kilometer file. Ik begin met de afsluiting van de A2 Utrecht richting Den Bosch. Die is voorlopig dicht tussen Afritkerkdriel en Knooppunt Empel. Heeft te maken met een ernstige aanrijding. Vanaf Zaltbommel staat er inmiddels 8 kilometer file. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Nijmegen en Os. Dat is vanaf knopend via de A15, de A50 en de A59. Maar op die A59 is het langzaam rijden vanaf Os tot aan de aansluiting bij knopend Hindham. De overige files, de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Eveling en knopend Oudrijn langzaam rijden over 13 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterdamplein 6... De A12, Den Haag, richting Utrecht. Tussen Woerden en Knopen dunette 8 kilometer. Dat heeft te maken met het lange file op de A27. Breda, richting Utrecht. Daar staat nu tussen Lexmond en Houten 7 kilometer. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het lijkt niet nodig om vrijdag vrij te nemen. De kans dat de tocht dan wordt verreden is nihil... zegt de voorzitter van de vereniging van de Friese Elfsteden. Wie bewieling? Maar er zijn wel andere opties. Als zondag de enige dag zou zijn dat we hem kunnen houden... dan houden we hem op zondag. Mark Hamer heeft zo het laatste nieuws uit Friesland. In het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs, is er van alles mis. De studenten wordt bijvoorbeeld... geld uit de zak geklopt. Een jongere organisatie komt zo met een zwart boek. Leerlingen in het basisonderwijs zetten zich zo aan de cito toets voor de laatste keer... in deze Vorm. En niet iedereen doet mee. En het Syrische leger gaat onbarmhartig door met het beschieten van Homs. Want ook vanochtend worden er weer bombardementen en beschietingen gemeld. Het regeringsleger van Assad lijkt de laatste dagen alles los te hebben gelaten op Homs, vlak bij de grens met Libanon. Ook ziekenhuizen zouden worden beschoten. Het Vrije Syrische leger, de oppositie, lijkt met de lichte wapens er maar weinig tegen in te kunnen brengen. Ziet ook een BBC-correspondent. De shelling is constant now. We horen een impact every paar seconden. En in reply you can also hear beetje little bit of Kalashnikov fire. It's a pretty futile gesture. Ga naar Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, we spreken hier de laatste tijd vrijwel iedere dag over ons, over Syrië. Heb jij het idee dat de aanvallen in heftigheid toenemen? Ja, het klinkt heel vrang om te zeggen, maar uh, nee. Wat uh, Paul Hoed van de BBC zojuist beschreef... dat is uh, vannacht een beetje tot rust gekomen... maar het lijkt vanmorgen weer in alle hevigheid te zijn opgeleid. Maar dat is eigenlijk al sinds zaterdag aan de gang. En als je spreekt over in hevigheid toenemen... dan zit je te denken aan een volgende stap. Bijvoorbeeld de inzet van grondtroepen. En iedereen in uh, met name die wijk van Homs... waar het zo ontzettend hard aan toe gaat... die is daarop aan het uh, speculeren. Dat wordt gezien als een volgende stap... Uh, waar het Syrische leger van huis tot huis zal gaan... en iedereen uh, maakt zich vol angst op voor die stap. Ja, gebeurt natuurlijk, Sander van alles op het diplomatieke vlak. Minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov... bezoekt vandaag Syrië en Assad. Rusland en China die, die beide die resolutie van de VN niet wilden steunen. heb je al veel over verteld. Um, dat dat is gebeurd, dat dat eigenlijk faalde afgelopen weekend... is dat voor Assad toch een beetje een vrijbrief geweest... om vol te gaan op de aanval voor, bij Homs? Ja, zo wordt dat wel gezien. Maar die aanval die begon natuurlijk voordat Rusland zijn veto uitsprak in de Veiligheidsraad. Uh, ik ga er ook vanuit dat dat bezoek van Lazarus niet het enige contact is... wat tussen de Russen en de Syriërs bestaat. Er zal vrijwel dagelijks uh, overlegd zijn. En kijk, daar kun je al, al twee kanten op uitleggen. Um, Rusland voelt natuurlijk die internationale druk ook wel. En zal uh, waarschijnlijk tegen Assad gezegd hebben dat het niet al te lang kan duren. Dat er iets moet veranderen. En ja, dan zou je dus uh, kunnen bedenken dat, dat dit is... Dat dat Syrië probeert dat verzet in Homs uh, voor eens en voor altijd uh, te breken. Tegelijkertijd zegt bijvoorbeeld onze correspondent Kizia Hekster ook dat Lassoff vandaag wel gaat vragen om een einde aan dat geweld. Om bijvoorbeeld te overleggen tussen de oppositie en uh, de Syrische regering. Maar ook dat lijkt me eigenlijk bij voorbaat zinloos. Omdat Rusland dat al eerder heeft geprobeerd. Rusland wil graag uh, als de uh, bemiddelaar te boek staan die uiteindelijk de vrede in Syrië gebracht heeft. Maar Syrische oppositie Gunt Rusland die rol natuurlijk niet meer. Die hebben al eerder gezegd uh, bij een vergelijkbare uitnodiging... dat ze daar niet aan mee zullen doen. Dus dat bezoek van Laszlof. als je dat inderdaad gaat voorstellen... om nog maar weer eens te praten... ik denk dat het al bij voorbaat kansloos is. En hoe zit het, Sander, met het vrije Syrische leger? Want zij lijken toch wat licht bewapend. Hè? We hoorden eerder spraken met Moussana Arja in Syrië in Nederland. Die zegt ook het is, het is duur voor ze om wapens te kopen. Maar ja. dan krijgen ze steun van andere landen. Oh ja, natuurlijk. En uh, van, van andere groepen. De Soenieten hier, bijvoorbeeld uh, in, in uh, Libanon, uh, waar ik zit. Die, die smokkelen bijvoorbeeld wapens de grens over. En die worden ongetwijfeld door andere landen weer gefinancierd. Maar dat zijn lichte wapens. Allah, er zal er misschien eens een mortiergranaatwerper uh, uh, bij zitten. Maar heel veel verder dan dat uh, is het niet. En uh, dan hebben we het al helemaal niet over de tanks natuurlijk. waar het Syrische leger over kan beschikken. Maar uh, weet je.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 Goed. Sander van Hoorn, we houden uiteraard het nieuws in de gaten. Vanochtend dus opnieuw bombardement. U leest er ook meer over trouwens op onze website, nos.nl. Sander, dankjewel. Bijna kwart over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, dan de Elfstedentocht. Daar willen we alles over weten. En daarom hebben we van slag even Mark Hammer naar Friesland gestuurd. Hij blijft daar ook de hele week. Mark, uh, op het ogenblik ben jij druk aan het meten, denk ik zo? Nou, nee, dat is nog niet. Oh. oh, wat is dit gelukt? Nou, jij, mag, jij mag het zeggen. Ik dacht, een boor dan? Nee, nee, de, de schaatsen worden uiteraard geslepen. Oh. Nou, ja, ja, ik ben bij ja, ja. Jacques en uh, Matteo uh, Bergsma. We, we hebben een winkel in uh, ja, IJzerwaren in, in Balk. Het, het, zuiden, het zuidoosten van Friesland. En Balk, ja, daar ligt het ijzer niet zo goed bij, hè? Hier en daar uh, kon het beter. He, ze hebben gisteren vrijwel het sneller gehaald. En ik denk dat het nu veel beter wordt. De Luts ligt hiervoor. Uh, uh, en maar kijk even hierboven. Ik sta op een zolder. En uh, nou, daar liggen nog wat schaatsen. Uh, ja, dat liggen nog heel veel. Ja, het heeft met ons hartstikke druk. Het is maar vroeg dat samen het laatst zijn we aan het lijpen. Maar dit, dit moet nog gebeuren of dit is al gedaan? Wat hier aan de rechterkant ligt, dat ligt allemaal, uh, we zijn klaar. Een stuk of twintig schaatsen denk ik, zoiets, 25. Ja, en de denk ik. En daar links staat, die, uh, die moet me straks. Dat zijn er nog een stuk of tien. Uh, of ja, en dit is uh, tot gisteravond laat bezig geweest. Ik heb even zin, het heet van halve acht tot zo. uur of elf, half twaalf of zoiets. op. de Gekke is er, maar uh, ja, de grote vraag, komt die toch er nou? Wat mij betreft wel, en ik denk het ook wel. Ja? Waar waarom denkt u het? Nou, het houdt me een aan, de vorst. En uh, ja, allemaal het ijs wat schoonmaken, dan frist het mooi aan. En uh, ja, nee, hij, hij komt... Ik zeg wel, ja, het ijs schoonmaken. Ik zag ook dat hij sneeuwschuivers uh, verkocht... Ja, de Sleer, zout, noem maar op, alles wat met de windruimte te maken heeft van zij. En het is natuurlijk een mooie handel voor ons. Ja, wat me dan nou wel opvalt, de Luts, daar heb ik even gekeken, iets verderop. Uh, uh, is die scho keurig schoongevecht? Maar buur voor de deur niet? Ik heb er geen tijd voor, alleen gaan <lacht> slijpen. Uh, ik weet niet, ik heb daar nog, nog niet naar gekeken. Nee, nou, ik ik wel, ik, nou, ik denk dat dat dan nog in ieder geval hier wat vandaag moet uh, worden gedaan. Evenwel op weg hier naartoe, zag ik min 18 op de thermometer van mijn auto staan hier vlak bij, uh, bij Balk. Dat is een goed teken. Ja, waar ja, ze ook een nacht hebben. En alleen maar uitstekend voor het ijsje ook weer. Dus het gaat aan. Het gaat aan. Het gaat gebeuren. Hij gaat er komen. Dat is in ieder geval ze overdenken. Wanneer? Misschien wel zondag? De voorzitter van NLT, die gaat gisteren misschien zondag. En anders denk ik vandaag. Ja, want Zondag willen we, hebben ze hier liever niet nee, hè, voor de kerk. Maar ja, uh, misschien gaat het er wel komen. Ik ga hier weer verder. Ik ga nu weer naar, naar buiten. Ja. En dan gaan we inderdaad het ijs meten. Ik wou net zeggen: dictus willen we horen, Mark. Diktes. En zo dadelijk eh, mbo-leerlingen, maar zoals zei het eerder al eventjes... worden financieel uitgeknepen door scholen, vinden studenten. En daarom maken ze een zwart boek en dan gaan ze zo uit voorlezen in het Radio 1. -journal. Eerst eh, Jolanda van der Velden. Jolanda, hoe is het op de weg? Het is eh, behoorlijk druk geworden, Lara. Er staat nu 298 kilometer file. Een groot probleem is natuurlijk de A2 Utrecht richting Den Bosch. Die is dicht tussen Alfred Kerkdriel en Knopend Empel. Heeft te maken met een ernstige aanrijding. Vanaf Zaltbommel staat er al zo'n 8 kilometer file... Verkeer richting Den Bos kan het beste omrijden vanaf Knopendel Delft via Nijmegen en Den Bos. Over de A15, de A50 en de A59. Maar ja, die A59 begint nu ook vol te lopen. Tussen Os en knopend Hindham staat zo'n 10 kilometer. We hadden vanochtend een lange file op de A27 van Breda naar Utrecht. Veel mensen zijn gaan omrijden richting Utrecht via de A2 vanuit Den Bos. Staat er nu een lange file tussen Bees en knopend Ouderijn 16 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, mbo-studenten, u hoorde dat, moeten te veel extra's betalen voor hun opleiding. Vindt de jongerenorganisatie beroepsonderwijs, Job, behartigen de belangen van mbo'ers. Job overhandigt vandaag een zwart boek van klachten van studenten aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Voorzitter van Job Preston Henshuis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand in het middelbaar beroepsonderwijs? Waar moeten die mbo-studenten extra voor betalen? Nou ja, scholen die geven het allemaal verschillende benamingen. Maar um, uh, er komt erop neer dat um, scholen allemaal onterecht kosten in rekening brengen. Zoals uh, parkeergelegenheid, uh, diploma-uitreiking, administratiekosten, verzekeringen en um, bijvoorbeeld pensioenen. Um, daar uh, hoort een student allemaal simpelweg niet voor te uh, betalen. En als hij daar al um, uh, kiest voor te betalen dan uh, moet de school erop wijzen dat het een vrijwillig karakter heeft. Hoe, hoe wordt dat uh, geld in rekening gebracht? Uh, nou ja, dat uh, geld wordt in rekening gebracht... door de scholen die sturen een factuur naar een student toe... Uh, mm -hmm. zonder te specificeren. Ze wijzen niet op het vrijwillig karakter. Um, en uh, dwingen de student om het uh, geld over te maken... En uh, er komen verhalen over um, incasso-procedures, deurwaarders en dagvaringen om het geld onder dwang eigenlijk te innen. Terwijl u zegt, uh, meneer Henshuis, dat hoeft helemaal niet, want die bijdrage die ze vragen is vrijwillig. Dus ja, precies, mm. het is onrechtmatig wat ze doen. Precies, het is onrechtmatig. De scholen die hebben lak aan de wet en um, die doen alles om het geld te innen. En op deze wijze krijgen scholen zijn um, uh, ja, miljoenen euro's. Ja, het varieert nogal van uh, waar dat geld voor betaald moet worden. Hoe, om hoeveel geld gaat het gemiddeld voor een mbo-student? Nou ja, een gemiddelde wil ik niet zeggen, want het, uh, het verschilt echt per student en per instelling. Maar de bedrag... is, is het ook zo dat, dat ze ergens niks hoeven te betalen? Um, het, het kan zomaar ook zo zijn dat er ergens niks um, hoeft te betalen, maar er zijn al, um, we hebben, uh, dit jaar hebben we meer dan 100 klachten binnengekregen over um, uh, 40 verschillende instellingen hm. en we hebben er 66 en um, de bedragen die verschillen van, um, van 50 euro tot en met 3000, dus het, het verschilt echt enorm per student. Meegeluisterd heeft Jack Biskop, Tweede Kamerlid voor het CDA. Meneer Biskop, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een opmerkelijk verhaal. Wat vindt u daarvan? Dat er zo maar geld geïnd wordt? Uh, dat er ook nog dwang gezet wordt? Terwijl het eigenlijk gaat om een vrijwillig, uh, vrijwillige bijdrage? Nou, het is een beetje wisselend hoor. Het gaat voor een deel voor vrijwillige bijdrage, voor een deel zijn het uh, kosten aan de studie verbonden. Maar Job heeft helemaal gelijk. Um, ik heb het in uh, november uh, bij de begrotingsbeschouwing genoemd. Uh, het uh, het grenzeloos uh, graaien van onderwijsinstellingen in uh, de portemonnee van studenten en hun ouders. En wat heeft u eraan uh, gedaan tot nu toe, meneer Miesbebond, nou, ik, ik, uh, ik heb samen met collega Tjelik een uh, motie ingediend uh, om de minister op te roepen om hier uh, een eind aan te maken en betere regels te maken over uh, wat nou wel en wat niet bij de opleidingskosten hoort. Uh -huh. Ik weet dat de minister uh, een overleg tussen de MBO-raad en uh, Job heeft ingesteld om er samen uit te komen. Uh, dat blijkt niet gelukt te zijn, dus vandaag nemen we dat zwartboek met graag de inontvangst. En we zullen opnieuw de minister uh, aansporen om snel met betere regels te komen en die regels dan ook te handhaven. Want het is echt te gek. Er zijn scholen die zich keurig aan de regels houden. Ja. Maar er zijn ook scholen die er een potje van maken. Ja, nou zegt u betere regels. Aan, aan de andere kant zegt u er zijn scholen die zich keurig aan de regels houden. Moeten er nou betere regels komen of niet? Want, nee, of gaat het zijn om de niet handhaving? Helemaal, nee, de regels, het gaat om alle twee. De regels zijn niet helemaal duidelijk. Op dit moment uh, heb je zeg maar twee soorten kosten. Of ja, ja je hebt de kosten die bij de, aan de studie hangen, dus zeg uh, boeken en dergelijke, ja. en je hebt de vrijwillige bijdrage. Nou, de, ik heb met scholen gesproken en die zeggen ja, dat, dat dat is wat ongedifferentieerd. En het gaat ook om, nou neem bijvoorbeeld een kappersopleiding. Ja, die, die scharen moet een leerling ja. nou die scharen aanschaffen, ja. of moet een school ja. die lenen geven? Nou, ik. dat soort dingen, dat is nog wat onduidelijk. We snappen het, meneer Biskop. Zijn... Ja, precies. Maar wat hebben scholen nou uh, iets verkeerd gedaan of niet? Ja, er zijn scholen die echt onterechte kosten in rekening brengen. Ik heb uh, gehoord van uh, leerlingen die mee moeten betalen aan uh, onderhoud van uh, machines... die een bijdrage moeten betalen voor het uh, gebruik van uh, handgereedschap. En dat zijn dingen, dat hoort gewoon in het lespakket te zitten. Daar ja, okay. horen scholen geen, uh, geen geld voor in rekening te brengen. Nog even terug naar de voorzitter van Joop, Preston Henshuis. Ja. Maar, meneer Henshuis, waarom zegt u niet gewoon tegen die studenten niet betalen? Want het hoeft helemaal niet. Nou ja, dat is juist het ding. Dat zijn, daar zijn we ook druk mee bezig om te zeggen um, dat, dat ze het simpelweg niet moeten betalen. En even um, reagerend op meneer Bisschop: um, uh, dat is het hele probleem helemaal niet. Um, er zijn helemaal geen studenten die zeggen van, hé, hey, we betalen het niet. Mm. Het, is nu, het komt nu juist voor dat studenten zeggen van, weet je wat, we betalen het. Omdat ze um, uh, zo'n semi -over overheidsinstelling vertrouwen erop... dat de informatie die zij overbrengen juist is. Meneer Biscoop? Nee, daar um, heeft, heeft een daarin, daarin, ja. De wet is daarin kraakhelder. Hij is niet onduidelijk, hij is kraakhelder. Goed, en, meneer oh, van oh, de CDA? De, maar een de ja, meneer Henshuis, uh, even wachten, want we willen eventjes meneer Wiskop aan het woord laten. Nee, de, de, er zijn een aantal regels die, uh, wat mij betreft, toch uh, verhelderd en duidelijk gemaakt moeten worden. Maar hij heeft helemaal gelijk. Op dit moment zijn er scholen die dingen in rekening brengen die niet kunnen. Scholen, of oh, studenten, pardon, uh, voelen zich uh, ja, toch genoodzaakt om te betalen. Er hangt soms ook een dreiging over ja. dat ze niet aan de opleiding mogen meedoen. En wat, is dan, dan uw, wat is dan uw advies, meneer Biscop, tegen aan die studenten op het ogenblik? Even niet doen. Niet ik zou ja, vrijwillige bijdragen, hoef je niet te betalen. En uh, ik zal de minister nog een keer oproepen om echt haast te maken... om met uh, Job en, uh, en de MBO-raad aan tafel te gaan. Dit moet ophouden. Goed. Jack Biskop, Tweede Kamerlid voor het CDA, hartelijk dank. En Preston Henshuis, voorzitter van Job, de jongerenorganisatie beroepsonderwijs. Ook hartelijk dank. We blijven bij het onderwijs. Op vele basisscholen begint namelijk over een klein uurtje de CITO-toets. Dit jaar voor het laatst, op de manier zoals we gewend zijn. Mark Robin Visser is op bezoek bij basisscholen de Katamaran in Laustrecht. In het lokaal van groep 8 van basisschool de Katamaran... staan de tafeltjes al streng achter elkaar. Met een brede ruimte ertussen, zodat Dominique niet kan afkijken. Nee, doe ik niet. Waar zit jij, Dominique? Ik zit helemaal achterin. Helemaal achterin, oké. Okay. Uh, klein klasje, juf Mieke? Ja, acht kinderen. Groep 8, acht kinderen? Groep 8, acht kinderen. Dat is heerlijk en, uh... Heel gezellig. Heel gezellig. Aan het uh, schoolbord hier hangt een papier, een heel groot papier van de CITO. Oh, hij valt er nou bijna af. En dit is een soort voorbeeld, hè? Hij is ook niet meer nodig. Wat, heb, wat is dit? Ja, dat is alleen maar om hun naam in te vullen en de gegevens. En dat doe ik uh, al jaren en dag de dag ervoor. Ja, want het is een beetje een ingewikkeld formulier, hè, Dominique? Nou, niet heel ingewikkelder. Maar je moet op de juiste plek moet je de vakjes uh, zwart maken. Ja, je moet gewoon goed kijken. Je moet goed kijken en goed invullen, want dan kan de computer het uh, nakijken. Ja, daarom, want anders dan, uh, gaat het mis. Maar dat kunnen ze wel. Alleen een alleen jonge meisje was al wat, wat moeilijk, hè? dat weten ja. we dan zo af en toe niet. Je moet invullen of je een jong of een meisje bent. Nou, dat is Dominique toch niet zo moeilijk? Nee. Volgens mij is dat de makkelijkste vraag van de hele situatie. En dan uiteindelijk, juf Mieke van Melzer. dan hebben die kinderen 200 vragen beantwoord. En ja. dan komt daar een score uit. uit. Ja. Nou, ja, en die score die is leuk. Uh, ja, ik, uh, dat zeg ik. ik doe er als leerkracht uh, weinig mee. Dan alleen maar de scores aan de kinderen geven. Uh, advies hebben ze al gekregen in uh, december, begin december. Dat zou eigenlijk voldoende moeten zijn. Maar Dominique zei net al terecht, uh, hoeveel moet ik hebben voor het Comenius? En dat, nou, dat is de school waar ze heen wil? Waar ze heen wil. En dat vind ik meestal een vervelende. Omdat ik dan zeg, het advies zou afdoende moeten zijn. Want, zou moeten zijn. Ja, zou moeten Maar dat is het vaak niet. Want als een kind, uh, ik heb meegemaakt dat een kind één punt lager had dan wat het nodig had, en toen moest ze daar een toets gaan maken. En dan is het dus op een vreemde plek, op een vreemde school. En dan moeten ze een toets gaan maken. Nou, is dit het jaar van de laatste citotoets: ja. oude stijl, zullen we ja. maar zeggen. En dan krijgen we de referentiekaders. Waar... Volgend jaar uh, moeten alle scholen verplicht zo'n test uh, ja. gaan doen. En ik heb hem opgegeven als proefschool, omdat ik graag uh, wil zien wat het gaat worden. Uh, om, gewoon omdat ik als school benieuwd ben van wat, wat verwachten ze van ons. Uh, kunnen wij dingen bijstellen voor de, voor de kinderen zodat het makkelijker wordt. Maar ik ben nog steeds een beetje bang dat het toch een afrekeningssysteem gaat worden. We hebben vanmorgen de minister bij ons in de uitstelling gehoord. Die zei nou daar is het niet voor bedoeld. Nee. Bent u daarvan overtuigd? Uh, nee daar ben ik niet van overtuigd. Want ik ben er echt van overtuigd dat het wel zo wordt gebruikt. En uh, wij moeten passend onderwijs gaan, toe, uh, gaan, gaan invoeren. Dus wij moeten alles in huis houden. Dat doen we eigenlijk al jaar en dag. Maar dat betekent ook op een groepje zoals dit met acht leerlingen... als je één leerling hebt die uh, niet zo sterk is... dan haalt hij het gemiddelde behoorlijk naar beneden. Als je drie jaar op rij dat hebt alleen voor de laatste toets... Nou, dan krijg je inderdaad de inspectie. En dan moet je dus... en dan zeggen ze, ja, dan gaan ze het wel heel goed bekijken. Ja, dat kost ook heel wat tijd en heel wat energie van leerkrachten... van interne begeleiders, van directie. Stress bij leerkrachten, want die denken... Och, we hebben het niet goed gedaan, we worden afgerekend... En wij hebben ooit eens een keer inderdaad voor onze zorg, zoals het dan heet, in het rood gestaan. En dan denk ik, ja, op basis van bepaalde gegevens waarvan ik zeg, toen had ik er zes in groep acht. En dan denk ik, ja, sorry, maar we zijn een dorpsschool. Wij houden alles binnen, want het draait niet alleen om wat een kind scoort, maar ook hoe een kind is. En dat moet denk ik veel meer naar voren komen. Want Dominique is niet alleen maar taal en rekenen. Dominique is een spontane meid die goed kan organiseren. Die een hele klas kan mobiliseren. En dat zijn heel veel kwaliteiten die zeker in de toets niet naar voren komen. Nee. Nee. Dit was uh, basisschool De Katemaren. Ik ga nu even in Loosdrecht naar een andere school waar ja, ze de toets niet doen. Dat weet ik. Heeft u nog een vraag voor ze? Ja. Uh, nee, want ik weet hoe ze dat doen. En ik, ik ken ze al jaren en dag. Dus, uh... Ik niet. Ik ga eens even horen hoe dat daar in elkaar nou, zit. Ik ben benieuwd wat ze allemaal te vertellen hebben. Okay. Tot straks. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone vast op mobiel... ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer... direct op uw mobiel. Zonder doorschakelkosten. Kijk op vodafone.nl slash vast op mobiel. Geen vaste lijn...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 Syrische stad Homs opnieuw onder vuur. En Eurozone kan best zonder Griekenland, zegt Kroes. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het Syrische leger heeft vannacht zijn bombardementen op de stad Homs hervat. Volgens bewoners worden woonwijken opnieuw beschoten met artillerievuur. En omwonenden zijn bang dat ook grondtroepen Homs gaan aanvallen. Correspondent Sander van Hoorn.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 Kroes zegt in de Volkskrant dat het gewoon niet waar is dat de eurozone instort als één land eruit stapt. Ze benadrukt dat ze Griekenland die verbindende de eurozone houdt. Verder vindt Kroes dat Athene te weinig haast maakt met hervormingen. De Grieken moeten volgens haar een voorbeeld nemen aan Italië, Spanje en Ierland, waar bezuinigingen wel snel worden doorgevoerd.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 Zo'n 162.000 kinderen buigen zich vandaag over de CITO-toets. De uitslag van die toets telt mee in de keuze voor het vervolgonderwijs. Maar als dat minister van Bijsterveld van onderwijs ligt, gaat de CITO-toets veranderen. Heel belangrijk is uiteindelijk, vind ik ook als minister, het advies van de juf of de meester. Want die kent het kind best. En in de toekomst gaat de eindtoets, wat CITO-toets wordt, eindtoets, gaat doorschuiven naar april. En dan wordt die, dat advies van de juf en de meester wordt er alleen maar belangrijker op. En dat vind ik een goede zaak. Maar ja, zo'n CITO-toets heeft ook voordelen. Of de eindtoets, zoals we hem straks gaan noemen, geeft toch een uh, duidelijk beeld uh, hoe staat een kind ervoor uh, voor de stap naar het voortgezet onderwijs gezet wordt. Duim 85 van de basisscholen doen mee aan die CITO-toets. Autofabrikant Netcar in Born gaat op zoek naar nieuwe investeerders. Eigenaar Mitsubishi maakte gisteren bekend zich terug te trekken en Netcar hoopt op een doorstart. Jean-Marie Severijns van vakbond CNV. Vandaag gaan wij toelichting vragen bij de heer Hagenari, directeur uh, van uh, Mitsubishi. Daar vragen we uiteraard eerst verklaring voor de dolkzekende rug, zoals dat toch voelt bij de 1500 mensen. Twee gaan wij uh, nadrukkelijk uh, vragen ruimte te krijgen, tijd en faciliteiten om de werkgelegenheid die er wel ligt invulling of ondersteuning te krijgen voor Mitsubishi. Ten slotte ligt er een autofabrikant uh, die zeer geïnteresseerd is... om in 2015 auto's te maken in Born. En drie willen we een goed kwalitatief sociaal plan afspreken. Het verhaal is dat BMW interesse heeft om de mini te laten fabriceren door Netcar. In Australië heeft de politie een groot drugslab ontdekt. Daarbij is voor zo'n 14 miljoen euro aan amfetamine in beslag genomen. We found a number of handguns, a large amount of cash. And as I said, down in St. Leonard's at een clandestine laboratory. We found a very substantial uh, lab uh, that's got somewhere in excess, we believe at this stage, 15 kilograms of pure amphetamine. politie in Australië heeft vier mensen opgepakt. En dat was het nieuwsoverzicht: het Weerbericht van Weer Online. Het kwik is afgelopen nacht ver gedaald met op de meeste plaatsen strenge vorst en lokaal zeer strenge vorst. Vanochtend is het overwegend zonnig, maar in de middag komt vanuit het oosten bewolking opzetten. Later in de middag kan het lokaal licht sneeuwen. De temperatuur komt in de middag uit op min 1 graden in het Waddengebied... en min 6 in het zuidoosten van het land. De snijdende noordoostenwind is vandaag een echte spelbreker. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking en zeer lokaal kans op een paar vlokjes sneeuw. Onder de bewolking koelt het minder hard af en op de meeste plaatsen zal het slechts matig vriezen. Morgen verdwijnen de wolken en komt de zon tevoorschijn. De temperatuur stijgt dan naar waarde, net onder het vriespunt. Aan WB Verkeersinformatie, het is een behoorlijke drukke ochtendspits geworden. Het heeft alles te maken met aanrijdingen. Dat geldt in het speciaal voor de regio Den Bosch. Ik begin ook met die A2, want die is dicht van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. Verkeer kan er alleen via de parallelbaan langs en vanaf Zaltbommel staat inmiddels 10 kilometer file. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden vanaf Knoopendel via Nijmegen en Os. Verkeer richting Tilburg-den-Bosch kan omrijden over Gorkum en Breda. Maar ook daar begint het aardig vast te lopen. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Os staat nu tussen Nieuwkuik en Knoopend-Empel 8 kilometer. En op de A59 vanuit Os naar Den Bosch staat tussen Os en Knoopend-Hindham 11 kilometer file. Andere problemen vanochtend, dus de A15 Rotterdam richting Europort. Bij Knopen Benelux 3 kilometer. Na een aanrijding zijn er maar twee rijstroken open. En op de A44 Wassenaar richting Amsterdam loopt het aardig vast. Heeft te maken met de afgesloten spitsstrook op de A4. Tussen Voorhout en knopend Burgerveen tien kilometer.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 De Sprinter, de bestelwagen van je dromen. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Gewoon naar Groot-Brittannië. De radicale moslimgeestelijke Abu Qatada, die daar vastzit, moet binnen een week op borgtocht worden vrijgelaten. En dan krijgt hij huisarrest, zo heeft de rechter bepaald. Dat besluit valt slecht bij de regering, want die probeerde hem al jarenlang uit te zetten naar zijn geboorteland, Jordanië. Abu Qatar is wegens terrorisme veroordeeld tot levenslang. Correspondent Arjan van der Horst in Londen. Uh, Arjan, eerst maar eens wie die Qatar uh, is en waarom die uh, op welke gronden die eigenlijk vastzit. Ja, hij zit op geen gronden vast, want hij is nooit aangeklaagd door de Britse overheid uh, zelf. Uh, de Britse overheid die hem wel als uiterst gevaarlijk beschouwd. Uh, hij zou de geestelijke leider zijn voor verschillende Al-Qaeda-cellen... in Europa en Noord-Afrika. Vandaar dat hij ook de bijnaam de rechterland van Bin Laden in Europa kreeg. Maar we kennen hem vooral toch als de inspirator van de daders... Uh, achter de aanslagen van uh, 9-11, Mohammed Abba. Uh, een van de mannen die met een toestel in het WTC boorde. Ja, die wordt uh, uh, bij hem... Uh, toen uh, in de woning van, uh, uh, van Atta werden uh, documenten gevonden, pre preken gevonden van uh, Katara. Nou, hij wordt gezocht in verschillende landen, waaronder dus Jordanië. Die heeft hem uh, bij verstek veroordeeld tot levenslang voor twee bomaanslagen in Amman. Die wilde hem dus ook uitgeleverd hebben. Nou, daarom zat hij ruim zes jaar vast in voorlopige hechtenis. En daarvan heeft de Britse rechter nu gezegd dat dat niet langer kan. Mm, Oké, okay. en, en hoe zit dat dan? Want als hij zo gevaarlijk is, waarom wordt hij dan op borgtocht vrijgelaten? Omdat een paar weken geleden de Europese rechter de uitlevering aan Jordanië heeft geblokkeerd. Die oordeelde dus dat Qatar in Jordanië geen eerlijk proces zou krijgen. Omdat het vermoeden bestaat dat er bewijsmateriaal tegen hem is verzameld door marteling. Nou, in Groot-Brittannië, zoals gezegd, is hij nergens van aangeklaagd. Daarom zegt de rechter: hij zit al zes jaar vast in voorlopige hechtenis. We kunnen hem eigenlijk onmogelijk nog langer vasthouden. Maar en het, nou, hij is niet de enige, uh, het enige geval in Groot-Brittannië. Er zitten er nog meer vast. Ja, er zijn de tientallen die... Uh, ja, terreurverdachten zijn het allemaal... die in een soort juridische limbo verkeren. Uh, allemaal mannen die nooit zijn aangeklaagd... wel als uiterst gevaarlijk worden beschouwd. Daarom heeft uh, de Britse regering... hun bewegingsvrijheid aan banden gelegd. Uh, ze hebben een soort uh, permanent huisarrest... Uh, zonder dat ze... Uh, ...toegang krijgen tot internet of mobiele telefoons. De geheime dienst bepaalt met wie ze in contact mogen komen... ...of vooral ook niet in contact mogen komen. Zeer omstreden maatregel uh, die in veel opzichten lijkt... ...op het huisarrest dat Abu Qataba nu krijgt. Want een echt vrij man uh, zal hij niet zijn. 22 uur per dag uh, moet hij in zijn huis uh, blijven. Hij krijgt een elektronische enkelband. Hij krijgt, net zoals die andere verdachte... ...geen toegang tot mobiele telefoons en internet en de geheime dienst bepaalt wie hij wel uh, uh, mag zien en wie niet. Dus Katada keert nu eigenlijk terug naar een oude situatie. Dus een echt vrij man is hij niet. Arjen van der Horst vanuit Londen over Abu Katada. Dan naar Roemenië. Premier Bok heeft het kabinet ontbonden. Dat lijkt een overwinning voor de Roemenen... die al wekenlang demonstreren tegen aangekondigde bezuinigingen en hervormingen. Maar ja, het is de vraag of dit genoeg is om de demonstranten tevreden te stemmen. Want zij zien eigenlijk liever ook nog president Pacescu opstappen. Een reportage van correspondent David-Jan Godfra... die de afgelopen dagen in de Roemeense hoofdstad Boekarest was. Alle, alle, alle, alle, alle. Al drie weken lang trotseren ze de... De kou en de sneeuw in het Siberische Roemenië. Zijn eigen is Cesar Avermoetze en hij komt hier, vertelt hij, omdat hij de leugens zat is. 80-90% van de politici is corrupt en leugenachtig. Cesar verklaart de relatief kleine opkomst uit angst. We hebben te lang in een grote leugen geleefd... en nu zijn de mensen bang om hun mening te uiten. Ze hebben niet eens meer een mening. Het is een uh, heel gemelleerd gezelschap wat je hier elke dag weer ziet. Van een paar oude, dronken grijzaards tot een gedistingeerde mevrouw... die zojuist uit het theater komt. Van bejaarden tot jongeren, studenten, scholieren, werklozen. Alles loopt hier rond. We zijn gekomen, zegt ze, om het land af te helpen van een stelletje mensen van wie ik niet eens weet wie ze zijn. Ik begrijp maar niet dat we ooit op ze gestemd hebben. Ze hebben het hele land verkocht. Ze hebben de industrie kapot gemaakt: de landbouw, het onderwijs, de cultuur. In de avond zijn het vooral jongeren, studenten. Die, uh, die zich hier verzamelen. Overdag is het een andere groep. Dan zijn het uh, gepensioneerden over het algemeen. Uh, die protesteren tegen het beleid en de bezuinigingen van de regering. Maar vooral van president Bassescu. Die hier heel duidelijk de gebeten hond is. En dan uh, lopen we tegen Sherban aan. Een uh, jonge man schat ik. 25. Vier jaar lang heeft hij in België gewerkt. Nu is hij terug in zijn vaderland. Romeinië. Ik ben uh, teruggekomen omdat, uh, omdat ik daar uh, geen papieren kon krijgen meer. En uh, omdat ik daar geen ja, werk kon, uh, kon vinden meer. En uh, ja, ik had geen, geen geld meer daar. En dat is daarmee dat ik terug uh, moest komen. Hier heb ik papieren, heb ik alles. Ik ben een Roemeen in mijn land. En ik heb niks. Ik heb niks, ik heb zelf, uh, zelfs geen, thuis, geen huis. Uh, geen uh, werk, geen geld. Maar er zijn veel mensen die, die zoals mij zijn hier in Roemenië. Als je naar de toekomst kijkt, je bent nog jong... Uh, je hebt nog een heel leven voor je. Ben je dan optimistisch of ben je pessimistisch? Ik ben pessimistisch. Helemaal pessimistisch. Uh, ik wil niet uh, naar buitenland gaan terug. Huh? Ik, ik wil dat niet. Ik ben in Roemenië, ik, ik heb mijn land graag. Maar als ik hier niet kan leven, dan, ja, dan moet ik naar een ander land gaan. En een andere, andere plaats vinden om te wonen. Om een familie te maken. Want binnenkort moet ik ook mijn familie maken. Een bijdrage was dat vanuit Boekarest. Van onze correspondent David-Jan Godfraag. Straks over Steden tweets Elfsteden-updates, Elfsteden-tocht. De Twitter-accounts, om op de hoogte te zijn van het laatste Elfsteden-tocht-nieuws. Uh, hoe deden ze dat eigenlijk in 1997? Toen was dat er allemaal niet helemaal. Geen sociale media, sterker nog, internet. Dat was voor de heel vooruitstrevende eerste verkeersinformatie, maar bij de ANWB Jolanda van der Velden. Het is een behoorlijk drukke ochtendspits geworden, 314 kilometer. De langste file op dit moment is de A2 van Den Bos naar Utrecht. Tussen Bees en knopende Oude Rijn is het langzaam rijden over 19 kilometer. Verder dikke problemen rondom Den Bos heeft te maken met de afsluiting van de A2 van Utrecht naar Den Bos bij Knopend Empel. Het is een ernstige aanrijding geweest, er staat ruim 10 kilometer achter. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden vanaf Knopendel via nijmegen os Ben je op weg naar Tilburg-den-Bosch, kan je beter omrijden via Gorkum. En door die lange files op de A2 is het ook vastgelopen op de A59. Vanuit beide richtingen staan files van 8 tot 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. Het zorgt voor veel gedoe in de trein. Abonnementhouders die per ongeluk hun OV-chipkaart vergeten zijn... en daardoor niet hebben kunnen inchecken... En vervolgens direct een boete krijgen. Terwijl er vroeger voor de vaste klanten voor de invoering van de OV-chipkaart dus, een coulance-regeling gold. Het is een van de klachten over de OV-chipkaart... verzameld door het OV-loket. Dat is de onafhankelijke ombudsman voor beter openbaar vervoer. Uh, hoofd van dat OV-loket is Dorothee Hoentje. Goedemorgen. Goedemorgen. Er werd dus voorheen onderscheid gemaakt tussen abonnementhouders en niet-abonnementhouders. Waarom was dat eigenlijk? Nou, het was in het uh, verleden eigenlijk heel simpel. Of je had een kaartje uh, gekocht uh, of een, een strippenkaart. Hè? Want het gaat met name, de klachten die we hebben gaan met name over de stad- en streekvervoer. Uh, dus je had of je strippenkaart bij je. En als uh, abonnementhouder, als je dat vergeten was, uh, kon je dat de volgende dag vaak tonen. Een soort toonrechten uh, had je dan om toch te laten zien dat je wel. Uh, betaald had voor je, ja. voor je reizen. Dan kreeg je niet meteen een boete om de oren. Nee, dat kon wel. Dat je bijvoorbeeld een, een uitstel van betaling heette dat geloof ik, kreeg. En als je dat dan de volgende dag je uh, abonnement kon tonen, dan uh, werd dat weer kwijtgescholden. Hm. Maar is dat nog wel in de huidige situatie met zo'n andere kaart, zo'n ov chipkaart, nog wel mogelijk? Nou, het blijkt nu dus als je vergeet in te checken, wat gewoon een keer kan, uh, kan gebeuren, hè, dat kan iedereen een keer gebeuren, word je als abonnementhouder, iemand die al van tevoren betaald heeft voor uh, een lange periode, is dus eigenlijk een vaste klant, word je uh, direct beboet en op op twee vervoerders na is er gewoon geen regeling, uh, uh, een soort toonrecht om de volgende dag te laten zien dat je gewoon echt van tevoren betaalt hebt voor je reis. M maar kun je dat nog wel laten zien dan met die nieuwe kaart? Nou ja, je kan hem na naar een balie gaan en dan kunnen ze hem uitlezen. Dan kun je gewoon kijken of het uh, abonnement geldig is. Uh, alle administratieve handelingen die normaal met een controle gebeuren, kunnen ze dan uh, gewoon doen. Hoeveel kracht krijgt hij daarover? Uh, het aantal uh, is lastig, uh, kan ik nu niet direct zeggen, maar het zijn er echt uh, behoorlijk wat uh, het afgelopen kwartaal geweest. Ja, en ik hoor het al, je wilt die uh, oude coulance-regeling terug. Ja, een, een soort nieuwe regeling ja, dat je of en kan vergeten en ook kan, uh, een keer mag vergeten in te checken, want ja, zo erg is dat toch ook eigenlijk niet hè, als je al betaald hebt. Uh, nee, maar het is wel een fout. Dus kan, iedereen kan het een keer vergeten, en als je het maar je heel bent een vaak klant, hè. je bent iemand die nou, overjaarkhouders betalen uh, rond de 4.000 euro per jaar. En mag je dan niet een keer vergeten uh, in te checken? Is dat zo erg als je dat de volgende dag gewoon kan laten zien? Nee. We hebben het over de vaste klanten, hè, die je eigenlijk moet koesteren. Ja, daar gaat het u om. Dan mag, ja. je, mag je wel uh, wat tegemoet komen. Ja, dat vind ik wel, ja. En ze hebben in principe echt al voor die reis betaald, hè. Dus ze rijden niet zwart. Uh, daar is helemaal geen sprake van. Waar kregen we nog meer klachten over? Nou, we hebben het afgelopen kwartaal heel veel klachten gekregen... over sterabonnementhouders en ster... Abonnement is uh, het recht om in een bepaalde zone te kunnen reizen. Of, of meerdere zones. Nou, sinds 3 november is dat uh, een verchipt abonnement geworden. Staat dat ook op die overchipkaart. Mm -hmm. We hebben niet alle vervoerders dat abonnement verchipt. En er is een hele omslachtige procedure uh, bedacht hoe je dan toch nog kan reizen. Je moet dan een zichtcoupon hebben, die kan je echt niet overal halen. En we kregen dus klachten van reizigers die of niet werden toegelaten in een bus of dat er toch saldo van hun uh, kaart werd afgeschreven. En ook hier gaat het weer om vaste klanten die betaald hebben en uh, in de problemen komen. Dus uh, we merkten daar ook echt een uh, sinds 3 november een duidelijke klacht uh, van. U gaat rapporteren aan de vervoerders, maar ja, dat zijn er nogal wat. Verwacht ja. u een luisterend oor? Of ook een gewillig oor? Uh, nou, we hebben uh, ten aanzien van het beboeten, hebben we dat zeker al, uh, al aangekaart, dat we eigenlijk vinden dat er een, een regeling moet komen. Uh, uh, we, we leggen het ook bij andere consumentenorganisaties neer. We leggen het uh, bij de politiek neer en we hopen dat er op die manier toch een, uh, bij de overheden een regeling uh, gaat komen. Dorothee Hoentje van het OV-Loket. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is uh, tien minuten voor negen. Er zitten nog uh, heel wat uh, basisscholieren zenuwachtig aan hun potlood te sabbelen, vermoed ik zomaar. Want de citotoets toets begint zo dadelijk over een kleine tien minuten. Uh, trouwens, niet alle basisscholen doen daaraan mee. Maar je, jij bent in Loosdrecht. Doen ze daar mee? Nee, uh, op de school waar ik nu ben, uh, ja, je hoort het misschien wel. De kinderen zijn hier gewoon allemaal ontspannen. Er hangt een ontspannen sfeertje hier op school. Deze school doet niet mee. Ik was vanmorgen bij de katamaran. Daar zitten de kinderen inmiddels, als het goed is allemaal... in dat strenge rijtje in de klas. He, groep 8 uh, begint daar vandaag met die, uh, die CITO-toets. Maar hier bij de sterrenwachter, meneer Egbrink, is het business as usual? Ja, wij zijn gewoon bezig met uh, het lesgeven aan kinderen. Ja. Zoals wij eigenlijk elke dag doen en uh, met heel veel plezier. En geluk... U bent de directeur van deze ja. school. Jullie doen niet mee. Daar hebben jullie bewust voor gekozen. Ja, daar hebben wij bewust voor gekozen. Uh, wij, hebben eigenlijk, uh, wij zijn een Jenaplanschool. Uh, en wij kiezen er bewust voor om niet aan de cito mee te doen. Omdat wij niet de toegevoegde waarde van de cito zien. Uh, wij volgen kinderen uh, acht jaar. En uh, twee keer per jaar nemen wij bij kinderen een uh, uh, toets af van het cito leerling dus in totaal hebben we dus een heel erg goed beeld... van wat kinderen kunnen, wat hun sterke kanten zijn, wat hun zwakke kanten zijn. U zegt, het is niet nodig. Het is op dit moment ook niet verplicht. Nee. Ik uh, had vanmorgen het genoegen om even bij jullie in de docentenkamer uh, te zitten... met een kopje koffie. En toen hoorde ik iemand zeggen... het lijkt soms wel alsof het onderwijsbeleid in Arnhem wordt gemaakt. Arnhem is de plaats waar het CITO, hè, dat instituut, ja. zich bevindt. Ja. Uh, dat is een uitspraak van mij. En, oh, zei u dat? Ja. ja sorry. Ik heb dat gezegd en mijn collega's onderschrijven dat helemaal. Um, wat bedoelt u daar precies mee? Nou, wat ik daarmee bedoel is onderwijs wordt gemaakt hier in de scholen, in de groepen, door de leerkrachten, samen met de kinderen, samen met ouders. Uh, gaan wij proberen om kinderen zo goed mogelijk uh, onderwijs te geven. Uh, als u minister de eisen aan wil stellen, prima. Maar als dan uit Arnhem uh, uh, via het CITO allerlei verplichtingen komen... Uh, die wij dan ook moeten doen, dan zeg ik van... Uh, minister, u bent op een verkeerde manier bezig. U heeft bijvoorbeeld nooit aan ons gevraagd... wat willen jullie eigenlijk? Ja. En uh, uh, wij hebben uitstekend inzicht in wat kinderen kunnen. Uh, dat meten wij voortdurend. Dus wat het CITO nu meet, is eigenlijk... Uh, Zonde. Zonde van het geld, zonde van de tijd en zonde van de stress. Nu is het de laatste keer dit jaar dat het gaat zoals het nu gaat. Het gaat al decennia lang zo met die CITO-toets... dat die zo begin van het, van het jaar, van het kalenderjaar, wordt gehouden. Vanaf volgend jaar gaat het anders. We hebben vanmorgen ook de minister bij ons in de uitzending gehad. Ze heeft uitgelegd hoe het in de toekomst zal gaan. En vooral ook dat die toetsen, die test die straks ook voor u verplicht wordt trouwens... dat die niet bedoeld is om de scholen mee af te rekenen. Uh, ik mag hopen dat scholen daar niet op worden afgerekend. Uh, op zich heb ik met deze verplichting ook op zich nog niet zoveel moeite... als uh, deze verplichte toets op dezelfde manier verplicht is... als de CITO-toets tot nu toe was. Hoe bedoelt u dat, op dezelfde manier verplicht? Nou, u doet nu niet mee. Nee, uh, do Doet u straks ook niet mee? Uh, uh, vooralsnog alsnog uh, zijn wij misschien het stoutste jongetje van de klas... Uh, uh, tot nu toe was het zo dat... U wilt niet meedoen. Straks de minister wil dat vanaf volgend jaar de basisscholen verplicht een test gaan doen. U zegt van nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ja, uh, wij gaan dan met uh, de onderwijsinspectie uh, aan wie wij verantwoording afleggen over het onderwijs wat wij ja. geven. Gaan wij, uh, gaan wij praten van op welke manier kunnen wij uh, uh, inhoud geven aan de verplichting van de minister. Waarom wilt u, waar, wat, wat, waar, waar heeft u zo'n bezwaar tegen zo'n test? Uh, ik zie daar de toegevoegde waarde niet van. En bovendien, het meet eigenlijk maar twee dingen. Het meet intellectuele vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en studievaardigheden. Maar het zegt niets bijvoorbeeld over zelfstandigheid van kinderen... die wij verschrikkelijk belangrijk vinden. En wat dacht u van uh, sociale vaardigheden? Kinderen die niet sociaal vaardig zijn... kunnen moeilijk in het voortzettend onderwijs uh, uh, uh, zich, zich handhaven... En dat is heel moeilijk te meten. Daar weet de leerkracht heel veel over te vertellen. Dat is belangrijk. Ja. Het is wel bijzonder. Ik heb vanmorgen een fragmentje uitgezonden uit 1977. Toen ook de discussie over die CITO-toets ging. En over de beperking van die, uh, van die testen. En nu zitten we hier uh, decennia later nog steeds met dezelfde argumenten. Straks na negen komt hier nog iemand op bezoek van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Die heeft ook zo zijn bedenkingen over de CITO-toets... en de nieuwe test die eraan aan gaat komen. En dan praten we even verder. Uh, hier in de Sterrenwachter in Nieuw-Loosdrecht. Tot straks. Mark Robin Visser, tot straks. Gaan we naar de Elfstedentocht van 1997. Toen stond internet nog in de kinderschoenen, net als de mobiele telefonie. Sociale media bestonden al helemaal niet. Als er komende weken een Elfstedentocht wordt gehouden... dan zal het door de sociale media en internet een totaal andere tocht worden als alle voorgaande. Iedere toerschaatser is eigenlijk individueel te volgen. Internetdeskundige en fanatiek schaatser, Roland Stekelenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Je reed hem al twee keer. Ja. Zonder mobiel telefoontje? Zonder mobiel telefoontje? En je bent telefoon, er toch gekomen? Dat wil zeggen, uh, uh, in 1997 was dat nog een fenomeen... De mobiele telefoon. Ja. Ik had er een, want ik werkte bij de media... en dan had je zo'n ding. Zo was dat dan zo'n hele... Ja, ik wil ja. zeggen, zo'n ja. goe Het was ja. een zware, een grote. Uh, ik heb het nog even nagezocht. In 1997 uh, was dat voor KPN een goudmijn. Die hebben later ook bericht uh, gedaan... dat ze maar liefst 60.000 mensen een mobiele telefoon hadden gebruikt... tijdens de tocht in Friesland. Zo. Uh, en dat was toen uh, vrij uniek. Ik denk dat het er nu uh, 2 miljoen worden. Ja. Je ziet het eigenlijk ook al in, in het hele... Um een manier van reageren door bijvoorbeeld de Friese uh, vereniging... Hè? de Elstede vereniging. Uh, als je ziet hoe Wiebe Wieling, de voorzitter... zichzelf verbaast over uh, uh, het feit dat wat Twitter doet... Merk jij dat ook in, in ja, nou, ik vond hoe het heel, ze reageren? Ik vond het heel mooi om te zien en ook heel, eigenlijk heel slim uh, bedacht. Uh, want ze zijn zich er zeer van bewust dat door die sociale media... eigenlijk de, de real-time revolutie noemen we dat wel. Hè, uh, dat dwingt tot transparantie. Ook de Elfstede bestuur kan niet meer zeggen... ja, wij zijn een clubje en wij zitten in een hotel in Friesland. Want dat en ging we, vroeger wel anders. Vroeger ging dat zo. Uh, dan iedereen wachtte rustig af tot ze naar buiten kwamen... met, met een voorspelling of een datum. Dat kan niet meer, want mensen gaan desnoods zelf het ijs meten... en dat met elkaar uh, op sociale media uh, delen of op een kaart zetten... En je lokt ook kritiek uit als je niet transparant meer bent. Ik vond het heel mooi om te zien dat ook het Elfstedenbestuur dus eigenlijk zegt: we gaan jullie gewoon van dag tot dag permanent op de hoogte houden. Volledig transparant. Ja, je hebt nu ook heel veel ijsmeesters natuurlijk. Met iedereen die dat door kan geven. Wat, wat volg jij vooral? Welke sociale media? Nou, je moet een, een flink aantal twi Twitter-accounts volgen. De, de officiële van de Elfstedenvereniging. Ook als een teken. Hè. Ze hebben een Twitter-account geopend. Doen ze het goed? Uh, ze hebben al drie keer getweet. Zo of zo dat het sneeuwde. Eén keer dat ze bij elkaar kwamen... en één keer dat er een persconferentie was. Dus het, het ritme moet er nog in komen. Uh, Twitter is een hele goede bron. Uh, er zijn een aantal sites die het heel goed doen. Maar ik zou toch vooral Omroep Friesland willen aanraden... die echt uitblinkt in berichtgevingen over de toch met bijvoorbeeld elke avond om half zeven een journaal. Je moet wel Fries kunnen spreken. Het zit wel landelijk op de kabel. Hm. Krijgen net door van de redactie trouwens, dat Evert van Bentum in 97 ook een mobiele telefoon. Ja, had mee zijn, had. Zijn, en onderweg verslag deed het ook. In zijn achterzakken. Ja. Uh, uh, veel mensen deden toen al experimenten daarmee. Maar er gaat nog wel meer veranderen. Uh, bijvoorbeeld het fenomeen geheime controle. Dat weten veel mensen niet. Maar er zijn op één of twee plekken op die tocht geheime contro uh, controles om te voorkomen dat mensen een stuk met de bus gaan of uh, <lacht> met de auto. Ja. Uh, dat weet natuurlijk nu iedereen binnen één minuut mm. waar die geheime controle staat. Uh, hoe ga je dat oplossen? Uh, het stelt uh, met andere woorden het bestuur ook voor nieuwe dilemma's. Ja. Uh, heb je nog tips voor schaatsers die het thuisfront via sociale media op de hoogte willen houden? Ja, het is uh, denk ik vooral heel belangrijk, laat ik daarmee beginnen, om uh, extra batterijen mee te nemen. Want bij extreme kou en uh, al die uh, nieuwe diensten loopt je telefoon onmiddellijk leeg. Uh, Runkeeper doet het heel goed, gebruiken veel mensen om hard te lopen, maar kun je met schaatsen ook... Heel goed gebruik, is dus heel erg leuk. En er zijn uh, applicaties zoals bijvoorbeeld Tracker. Uh, daarmee kunnen thuisblijvers continu permanent precies zien op een kaartje waar je bent. En dat is natuurlijk voor de familie thuis uh, ongelooflijk leuk. Ga je weer dit jaar? Ja, ik ga zeker. Ik ga zo meteen uh, schaatsen. Veel plezier en succes als je gaat. Dankjewel. Ik hou jullie via sociale media. Ja, dat zal vast. Wij zijn ja. zeer benieuwd. De vorst. Na een ijskoude nacht schijnt nu op veel plaatsen de zon. Het ijs. Prachtig ijs, mooi zwart ijs. De schaatsen. Radio 1 en de winter van 2012. Het is hier hartstikke koud. Morgen het NK-marathon op natuurijs. Wat rijden hè? Bijna 12. Nou, dit ziet er mooi uit, hè? Die verrijkt de 15 centimeter, die komt er. Radio 1 doet live verslag van 1 tot half 5. En als er nieuws is over de tocht. Een L, tweede tocht. Een L, tweede tocht. Dan hoort u het hier. Wat is dit voor een schaats? Dit is een Confonore. Radio 1 en de winter van 2012. Het nieuws van alle kanten.